Ook vandaag raakten betogers en politie slaags. Zeker drie demonstranten zouden zijn doodgeschoten. De betogers protesteren tegen de hoge voedselprijzen, de hoge werkloosheid en de corruptie in Tunesië. Ze zijn het bewind van president Ben Ali meer dan zat. In het vakantieoord Hammamet is het ook onrustig. Nederlandse reisorganisaties halen toeristen terug en hebben nieuwe reizen voorlopig geannuleerd. Het ministerie van buitenlandse Zaken adviseert om niet naar Tunesië te gaan als het niet echt nodig is. De VS heeft eenzelfde advies gegeven. Het water van de rivier De Roer tussen Vloodrop en Roermond stijgt onverwacht snel. Een paar lokale wegen zijn afgesloten en de bewoners van 50 huizen in Vloodrop, Sint-Odilienberg en Meelik zijn gewaarschuwd en hebben uit voorzorg zandzakken gekregen. Door aanhoudende regen zijn de spaarbekkens van de roer in Duitsland volgelopen, waardoor het water nu snel Nederland instroomt. Het pijl van de roer zal hoger komen te staan dan afgelopen weekend.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 De GGD maakte in de vergadering bekend dat zich inmiddels bijna 100 medewerkers van bedrijven hebben gemeld met gezondheidsklachten. De raadsleden van Moerdijk hadden veel vragen over de chemische stoffen waaraan omwonenden zijn blootgesteld. Ook wilden veel fracties weten of ChemiePak wel aan alle vergunningen voldeed. Maar het college kon de meeste vragen niet beantwoorden, omdat het wachten is op veel onderzoeken. De brandweercommandant van Midden- en West-Brabant wist te melden dat de brand bij ChemiePak is geblust door in totaal 400 brandweerlieden.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 Dat druist in tegen het kabinetsbeleid, zegt Rosenthal. ECO noemt het goed gebruik dat maatschappelijke organisaties zelfstandig hun beslissingen nemen. Maar de minister vindt dat het ECO daarin te ver gaat. De Italiaanse premier Berlusconi kan voortaan worden gedwongen om voor de rechtbank te verschijnen voor zaken die tegen hem zijn aangespannen. Daarover moeten de Italiaanse rechter voortaan per zaak beslissen.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 In die voorkust hebben aanhangers van president Bakbo... VN-voertuigen aangevallen en in brand gestoken. In de grootste stad, Abidjan, brandden zes voertuigen uit... waaronder een ambulance. Sinds de verkiezingen in november zijn er rellen in die voorkust. Oppositieleider Watara kwam als winnaar uit de bus... maar Bakbo weigert op te stappen.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 Ondanks alle tegenvallers steeg het aantal passagiers met zo'n 10 miljoen tot 335 miljoen. Het weer vanuit het zuidwesten regen. vannacht vooral in het midden van het land. Bij een overwegend matige zuidwestenwind gaat de temperatuur nauwelijks omlaag. De minima liggen vannacht tussen 7 en 10 graden. Morgen af en toe een bui, temperatuur tussen 8 en 13 graden. In het weekend bewolkt, maar het blijft wel droog. Dit was het NOS Journaal.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 eMatching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. eMatching.nl durft u het aan? Dit is Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Joris Luijendijk. Vandaag een mop uit Egypte, waar Hosni Mubarak nu langer aan de macht is... dan vrijwel alle farao's uit de 5000 jaar lange Egyptische geschiedenis. Daar komt de mop. De engel des doods daalt af naar de aarde beneden, naar Hosni Mubarak... Aangekomen in het presidentieel paleis in Cairo, zegt de engel des, engel des doods... luister Hosni, het is zover, de tijd is gekomen om afscheid te nemen van je volk. Waarop Mubarak zegt, hoezo, waar gaan ze heen dan?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 At the bar, bartender uh, uh, What do you want, Johnny? Uh, one bourbon One scotch And one bill Well, my baby, she gone She been gone tonight I ain't seen my baby since night or full I I wanna get drunk Get her off of my mind uh, One bourbon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 alcohol john Lee Hooker met one bourbon one scotch en one beer landgenoten. Hier gaan we weer met, met het oog op morgen. Voedselprijzen en de mythes daaromtrent. Daar zetten we vandaag de tanden in. Vietnam en het raadsel van de communistisch-kapitalistische successen daar. We gaan naar Den Haag voor het debat over de chemische brand bij Moerdijk. En om 5 voor 12 de gedichtenserie. Dat allemaal zo dadelijk. Maar nu eerst het nieuws van... Donderdag, 13 januari. Eert de vader en de moeder eens wat minder... De Onderzoeksraad voor de Veiligheid vindt dat jeugdzorg kinderen eerder bij hun ouders moet weghalen. De raad deed onderzoek naar 27 gevallen van kindermishandeling, de meeste met dodelijke afloop. Als er eerder was ingegrepen, dan had dat voorkomen kunnen worden, zegt voorzitter Pieter van Volhoven. En daarom vinden wij dat de jeugdzorg eigenlijk niet in staat is... om die verantwoordelijkheid die de overheid heeft, om die waar te maken. De jeugdzorg zou dus te huiverig zijn om snel in te grijpen. Er is te veel respect voor de rechten van de ouders. Maar jeugdzorg kan zich in deze conclusies niet vinden. Voor je het weet sla je door. Nou, dan moeten we de capaciteit voor de opvang van kinderen... natuurlijk wel enorm uitbreiden. En krijgen we het verwijt dat we veel te duur... en veel te snel kinderen uit huis halen. Onzin zegt Van Voloven, ingrijpen is beter, want het alternatief is ondenkbaar. Als je daar terughoudend op blijft zetten... dan moet je deze risico's die we nu hier beschrijven... dan moet je die normaal gaan vinden. Hoed u voor Tunesië. De reisorganisaties gaan Nederlandse toeristen terughalen. De rellen in het land lopen namelijk gierend uit de klauwen. Nu is ook al de hoofdstad Tunis aan de beurt... Minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... heeft dan ook een duidelijke boodschap. Boek uw vakantie om. Het advies is om niet-essentiële reizen naar Tunesië... nu niet te doen. Wat begon als een protest tegen de slechte economische omstandigheden... in het achterland, is nu omgeslagen naar een politieke opstand. President Ben Ali houdt zijn bevolking al jaren onder de duim. En dat moet maar eens afgelopen zijn. De Tunesiërs willen zich uitspreken. Jamais, on a jamais été. Volgens de regering zijn er inmiddels 23 mensen omgekomen. Mensenrechtengroepen houden het op 50. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn opgepakt. De VN gaat er hoe dan ook vanuit dat die niet al te best worden behandeld. protesters in detention, De VN waarschuwen Ben Ali terughoudend te zijn, en hij lijkt het te hebben gehoord. Vanavond besloot de president dat er niet meer op betogers geschoten mag worden... en dat de prijzen van melk, brood en suiker omlaag zullen gaan. Terwijl de wereld de afgelopen weken naar Australië keek... richt het onweer zijn aandacht op Latijns-Amerika. Brazilië kreeg als eerste te zien wat moeder natuur kan aanrichten. Ruim 330 mensen kwamen om het leven... toen er in een paar dagen meer regen viel dan normaal in een jaar. Blinde paniek. Australië heeft het ergste inmiddels gehad. Het water staat nog steeds hoog in de straten van Brisbane, maar het stijgt niet meer. Premier Bligh. Bligh. Bligh. Sorry, luisteraars. Premier Bly van Queensland durft alweer van wederopbouw te spreken. En wel in grote termen. Als we over Queensland kijken en zien, drie of van ons stad. We nu een reconstructie task. Of proportions. In totaal zijn bij de overstromingen 14 mensen om het leven gekomen... en 70 mensen worden nog vermist. De schade bedraagt in de miljarden. Om nog maar te zwijgen van het ongemak dat sommigen heeft getroffen. Tja, we zijn ontzettend veel geld kwijt, want de verzekering geeft niks terug. En um, ja, het is één het is grote chaos, het reizen. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En naast mij aangeschoven is Jan van der Putten... die al weet wat er in de kranten staat. Mannen zijn veel vaker het slachtoffer dan gedacht van huiselijk geweld. 40 van de slachtoffers is man, schrijft trouw. Tot nu toe ging iedereen uit van 16 Het blijft allemaal uit een groot landelijk onderzoek... waaraan vier jaar is gewerkt in opdracht van drie ministeries. Het vorige onderzoek was van 1997. Dat was een andere tijd. Er kwamen veel minder gevallen van huiselijk geweld naar buiten. Morgen gaat het nieuwe onderzoek naar de Tweede Kamer. Wie een mooie klassieke auto importeert, is sinds 1 januari meer geld kwijt. De btw voor oldtimers is opgetrokken van 6 naar 19 procent. En daarover is onrust ontstaan bij handelaren en particulieren, meldt telegraaf. Want de handelaren dachten dat er niks aan de hand was tot ze vlak voor kerst werden geïnformeerd over het nieuwe tarief. En dan krijg je, journalistiek aantrekkelijke, schrijnende gevallen. Een man die een oude Porsche heeft besteld in Florida... en die onverwacht ruim 3000 euro aan btw moet betalen, in plaats van 900. Op 2 maart zijn de statenverkiezingen. En er moet een felle strijd tussen de makers van de stemwijzer en kieskompas. De Volkshand meldt dat maar vijf provincies deze keer in zee zijn geraamd de stemwijzer. Tot nu toe de marktleider, de anderen nemen kieskompas. Jochem de Graaf van de Stemwijzer vindt het zeer teleurstellend. Kieskompas geeft alleen een tendens aan. Wij zijn veel confronterender, zegt hij.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 De confessionele partijen zullen de verkiezingen met angst en beven tegemoet zien. Het Nederlands Dagblad schrijft dat het CDA in de Randstadgemeenten een splinterpartij dreigt te worden. Daar verloren de confessionelen de afgelopen twaalf jaar veertig procent van hun raadszetels. En het aantal wethouders daalde met zestig procent. Dat blijkt uit onderzoek dat de krant liet doen. De trouwe achterban van de christelijke partijen wordt steeds kleiner, zeker in de stad. Het CDA ziet de problemen aankomen en probeert zich nu te presenteren als middenpartij. Maar volgens een van de onderzoekers lijkt de achteruitgang van de partij structureel. Spits beschrijft een bizar fenomeen. Het griepfeest. Aziaten en Amerikanen schijnen daar massaal naartoe te gaan. Op zulke feesten ook wel besmettingsparties genoemd. Drink je een biertje met een griepvirus, nies je over elkaar heen en schud je virushandjes. Je moet je laten besmetten want dan creëer je antistoffen. Dat is de gedachte. En trendwatchers verwachten dat de griepfeesten ook hier populair worden. Wim T. Schippers heeft altijd iets met vloerbedekking gehad. Hij komt uitgebreid aan het woord in het AD. Want Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam heeft zijn befaamde pindakaasvloer gekocht. 45 vierkante meter vloer besmeerd met pindakaas. Het moet wat Schippers betreft biologische pindakaas zijn... en liever geen stukjes nood erin. Museumdirecteur Charles X van Boijmans had de pindakaasvloer... al eerder in huis, in Utrecht. Toen kon het publiek er nog aankomen... en studenten maakten hele buikschuivers door de pindakaas. Ik zie nog die arme suppoosten bezig de pindakaas van de muren te schrapen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Je suis l'indécis, Je change de vie. Comme tu marches, je suis un défi. Un défi, l'or. Je découvre les fils sans pudeur. Je suis un demi, un demi-nord. Et bien qu'en dépit de vos ardeurs, j'amorce l'envie. De l'intérieur, je suis l'indécis, l'indécis d'or. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo. Les chablines de Niro. je vais du canon debout assis par terre Je suis un délit, un délivreur, je change ta vie sans savoir, je suis un délit Un dénigreur de vos envies De toutes mes peurs Een débris, een débris d'or. Je lâche l'ennui. Dans la torpeur, je suis cendé. Un détonateur, je suis l'indécis, l'indécis d'or. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano. Je suis Marilyn Belmondo, Charlie Jacqueline. Detourneur de la pensée, de nos ardeurs, je suis l'indécis l'Indesi d'or. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano. Je suis Marilyn, Belmondo, Charlie Chaplin, Denier. L'indécideur van Suárez. En dat is een Waalse groep rondom Mark Pinilla. Wat is het toch een boel leuke muziek uit België. De ramp in Moerdijk heeft Den Haag bereikt in de vorm van een spoeddebat. Minister Opstelten, verantwoordelijk voor de rampenbestrijding... deed de toezegging alle informatie over de brand openbaar te maken. Maar hij zei ook dat lang nog niet alles bekend is... Politiek redacteur Joost Vullings volgt voor ons het debat. Joost, welkom. Ja, hallo, Joris. Um, uh, hij uh, streeft naar totale... Transparantie, zegt hij, dat zou natuurlijk de eerste keer zijn in de menselijke geschiedenis. Ja, dat. Uh, nou ja, ze dus we zijn wel vaker transparant in Den Haag. Maar totale transparantie is natuurlijk wel, uh, wel veel gevraagd. Wilt u de totale transparantie? Uh, dan krijg je de totale transparantie. Nou ja, goed, dat is wel zijn streven. En dat is eigenlijk ook wel, wel heel goed om te doen. Want uh, ik heb toch de laatste dagen heel vaak een soort uh, ja bel me ramp deja vu-gevoel. Uh, en ook de, de bijbehorende enquête komt bij mij weer uh, bovendrijven. En een van de lessen van die enquête was dat je eigenlijk alle informatie die je hebt zo snel mogelijk openbaar moet maken. Ook die ene bijlage van een rapport waarvan je zelf denkt... dat is volstrekt irrelevant, daar maak ik niemand blij mee. Gewoon publiceren, want vroeg of laat wordt die bijlage ontdekt. En dan denken mensen dat je het hebt achtergehouden. En dat voedt dan ja, het wantrouwen. Je moet het ook bereid zijn altijd in gewone mensentaal toe te lichten. Want ja, bij de Belmeramp hadden we die vrachtbrieven met allerlei codes die niemand begreep. Ja, voorlichters wilden dat niet toelichten, dus gingen amateurs ernaar kijken... en toen ontstonden er allerlei complottheorieën. Nu hebben we een lijst met chemicaliën, dus dat hetzelfde zou kunnen gebeuren. Ja, ja. Dus ja, alle fabels rond de belmeramp van de mannen in witte pakken... die ontstonden eigenlijk door trage en onvolledige informatie... en vaak ook een arrogante opstelling van, van voorlichters... die al die complottheorieën zo belachelijk vonden... dat ze er met dédain op reageerden of ja heel arrogant gingen doen. En daardoor werd juist het wantrouwen gevoed. Dus het streven van van Opstelte is heel erg goed, maar hij moet het wel waarmaken. Ja, inderdaad. Want we kunnen natuurlijk nu met ieder in dat memoetje dat hij vergeet of achterhoudt om de oren gaan slaan. Ja, dat, die, die, die kans is er. En wat je ook ziet op een dag als vandaag... dan wordt er dus gedebatteerd in de Tweede Kamer. En ja, wat, wat zegt Opstelten? Die zegt, luister, ik, ja, ik ben niet verantwoordelijk. Dat zijn de regionale burgemeesters. Die verlenen ook die vergunningen... Die controleren ook. En natuurlijk, de overheid heeft een rol, want die stellen veel regels op. En er zijn ook landelijke inspecties. Maar primair ligt de verantwoordelijkheid daar. Maar ja, als je een Kamerdebat aangaat... dan gaan Kamerleden natuurlijk een minister aanspreken op zijn verantwoordelijkheden. En dan zie je al heel snel dat op een of andere manier... na een paar weken iedereen alleen nog maar naar de Rijksoverheid kijkt. En over het algemeen, uh, jij ja, heeft op het laatst de overheid had altijd gedaan bij rampen. Ja, dus de Tweede Kamer wil zich laten gelden, zoekt een loket. Dat loket wordt automatisch de minister. En daardoor gaan wij denken dat de minister erover gaat. Ja, en wat je, wat je natuurlijk ook ziet, hè, dat, dat, dat is wel een, een, een soort harmonica-effect. Kijk, de laatste twintig jaar is er in de Nederlandse politiek eh, van alles gebeurd. Hè. Dus heel veel bedrijven zijn geprivatiseerd of verzelfstandigd. De, de NOS of de NS. Er is gedereguleerd, er is heel veel macht overgedragen aan provincies en gemeenten. Dat was allemaal heel goed om het te doen op dat moment. Maar als er iets misgaat... oh, dan hebben die Kamerleden het toch moeilijk. Want ja, dan gaan ze er niet meer over. Maar dat accepteren ze eigenlijk niet. En gaan ze toch debatteren. En daarmee wek je de suggestie bij jezelf. Je houdt jezelf voor de gek. Maar je houdt eigenlijk ook een beetje de bevolking voor de, voor de gek. Want heel vaak ga je er niet meer over. Slechts over een klein gedeelte nog. Ja. Ja, maar het gebeurt wel. Helder. Um, bij psychologen van uh, bij dit soort rampen zeggen van, ja, mensen in het land kunnen gewoon het besef van kwetsbaarheid niet aan. Dat dit, zoiets gewoon kan gebeuren. Dus moet er altijd een zondebok worden gevonden en die wordt dan uh, de gemeenschap uitgedreven. En dan is iedereen weer hersteld in die illusie of die mythe van onkwetsbaarheid. Is het nou al een beetje duidelijk bij wie dadelijk de Zwarte Piet uh, gaat eindigen? Nou, dan moet natuurlijk nog het onderzoek naar de oorzaak zo heel belangrijk zijn. en, en nou ja, wat ik, Je hebt het bij Enschede gezien, uiteindelijk wordt er naar een dader gezocht... en is iedereen heel boos op die ondernemer omdat hij zijn vuurwerk verkeerd had opgeslagen... en de regels aan zijn laars lapte. Maar twee jaar later is iedereen alleen nog maar boos op de overheid... Uh, ja. A, dat is een loket wat altijd open is. Kijk, die ondernemer is failliet, die duikt onder, die kan je niet meer vinden. En als het uiteindelijk willen heel veel mensen toch gewoon geld zien... ja, en de overheid heeft de diepste zakken van ons allemaal. Ja. Dus de overheid wordt vaak uiteindelijk is dat de ja. zondebok. Als jij dit nou voorlegt aan Tweede Kamerleden, wat zeggen ze dan? Ja, enerzijds zie je dat ze ermee worstelen. Sommige Kamerleden zie je nog wel vragen stellen van... ja, ik weet dat, dat de overheid de brand niet heeft aangestoken. En, en natuurlijk zijn de regio's uh, verantwoordelijk. Maar minister, ik wil u toch aanspreken op uw verantwoordelijkheid. En dan vervolgens gaan ze helemaal los. Dus ze, ze kennen het mechanisme wel. Maar het is moeilijk om jezelf te beheersen. Ja, en dat is omdat je als Tweede Kamerlid gewoon veel in publiciteit moet. Ja, kijk, aan de andere kant is het ook wel logisch. Kijk, je kan ook zeggen... alles wat voor de Nederlandse maatschappij belangrijk is... en dat is deze brand... moet besproken worden in ons eigen parlement. En dat er een debat over wordt gehouden... is ook heel erg goed. Je kan wel zeggen van... had je niet een paar weken kunnen wachten totdat je meer weet. Want nu was het toch vaak zo dat er hele terechte vragen... wel werden gesteld door Kamerleden. Maar alle bewindspersonen die daar stonden... iedere keer moesten zeggen... er ja, lopen heel veel onderzoeken... dus we kunnen er nog niet zoveel over zeggen. Ja, en dan heeft uiteindelijk, weinig mensen hebben dan iets aan zo'n debat. Ja. Uh, wordt er ook alweer gepleit voor uh, meer regels? Want meestal hoor je het hele jaar dat er minder regels moeten komen tenzij er een ramp is geweest, dan moeten er weer meer regels zijn. Ja, die kans is hier vrij groot. Ik bedoel, wat dat betreft uh, de vuurwerkramp in, in Enschede die heeft ook echt een, een, een batterij aan regelgeving uh, opgeleverd. Dat leidde er zelfs toe dat op het laatst om te zeggen, het opslaan van één vuurpijl wettelijk bijna niet meer mogelijk was in Nederland. Dus dat is wel weer iets versoepeld. Ja, dit Gaat over de chemische industrie. Nou, dat, dat, dat leidt. Dat is, dat, ja, daar, daar past regelgeving perfect bij. Dus ik, ik verwacht wel dat de regelgeving aangescherpt gaat worden. En dan zal je zien dat de volgende ramp niet bij de chemische industrie is. Maar weer heel ergens anders. Inderdaad. Um, hoe, uh, hoe gaat het verder? Nou ja, uh, hoe gaat het verder? Uh, uh, nou ja, zoals ik zei, je zal zien dat uh, eerst die onderzoeken afwachten uh, van het OM, uh, gezondheidsonderzoeken. En dan zal je zien dat over twee jaar wij alleen nog maar met ministers hierover praten en de. Ja, de, de, de mensen van het bedrijf zijn we dan al lang weer vergeten. Joost, dank voor een scherpe analyse. About a lot of things But I don't know enough about you Just when I think you're mine You try a different line And baby, what can I do? I read the latest news No buttons on my shoes But baby, I'm confused about you. You've got me in a spin. What a stew I'm in. Cause I don't know enough about you. I'm a jack of all.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 you yeah. You know I went to school And I know About You. Wereldwijd stijgen de voedselprijzen weer tot grote hoogte. De, vo de volksopstand in Tunesië, om er, om er maar eentje te noemen, wordt er onder meer door gevoed. Niet voor niets heeft president Ben Ali vanavond aangekondigd de prijzen van brood, melk en suiker te verlagen. Hoe kan het dat die voedselprijzen wereldwijd zo geregeld omhoog schieten? En valt er iets aan te doen? Daarover hier in de studio Prem Bindraban, landbouwdeskundige van de Universiteit Wageningen en aan de telefoon ontwikkelingseconoom Ruurt Ruben... van de Radboud Universiteit Nijmegen. Welkom hier allebei. Goedenavond. Goedenavond. Um, meneer Binderman. u liet mij net een, een deprimerend uh, grafiekje zien. <laughs> dat hangt van <er> u af. <laughs> dat, uh, dat grafiekje toonde de vraag en het aanbod van voedsel. Ja, dat klopt. Um, de vraag naar voedsel die blijft van continu stijgen. Het aantal mensen neemt toe. Uh, mensen worden rijker... Uh, eten daardoor een luxe dieet. Dus dat is een, uh, een rechte lijn, als het ware, wat omhoog gaat. Um, dat moet je voeden. En uh, die productie, um, nou, dat gaat heel schommelend. En dat komt op het moment dat er veel voedsel geproduceerd wordt... gaat de prijs naar beneden. Dan is de drang om meer te produceren, die is lager. We produceren wat minder, gaat die prijs weer omhoog. Dus dat yo de hele tijd heen en weer. Ja. Nou, en dat zijn dan cycli van twee, drie jaar of zo. Ja. Want die, die grafiek bestond eigenlijk uit een, een redelijke streep omhoog. Dat was ja. de vraag. Ja. En daaromheen eigenlijk zo'n jojo die er steeds uh, omheen, omheen springt. Ja. En uh, meneer uh, Huurt Ruben van de uh, Radbouw Universiteit in uh, Nijmegen. Bent u daar? Jazeker. Oh, <laughs> Ik luister mee. Ja, welkom. Um, dit, is dit dan, uh, wat heeft de econoom over zo'n probleem te zeggen? Nou, het is volstrekt juist dat die prijzen op en neer gaan. Maar die gaan sterker op en neer omdat er, uh, de, de voedselmarkten internationaal steeds meer met elkaar uh, verbonden zijn geraakt. En in, in een aantal landen, uh, zoals in China, de vraag uh, sterker groeit dan elders. En er ook tekorten zijn in een aantal westerse landen. Rusland bijvoorbeeld heeft tekorten vanwege de grote bosbranden. Japan heeft tekorten. Uh, Australië zal ze we nu wel krijgen na de, na de watersnood. En je ziet dus dat er heel veel voedsel uit, uh, uh, laten we zeggen, lage inkomensproductielanden, Afrika, wordt weggetrokken op dit moment naar, uh, naar dit soort landen. Dat geeft dus extra schommelingen. Vroeger waren de voorraden in de wereld die dat nog een beetje stabiliseerden, die zijn, uh, die zijn een stuk kleiner geworden. Uh, dus dat is een tweede reden. En een derde reden, dat is een beetje speculatief, maar vroeger ging het handelskapitaal vooral naar de huizenmarkten. Dat uh, is nu wat minder aantrekkelijk geworden, dus dat is uh, verschoven naar de grondstoffenmarkten. Ja, dat zijn, dat zijn de speculanten. Ja. Een zeer populaire uh, zondebok op dit moment. Nou, die spelen een rol, niet de enige rol, maar uh, die, uh, die maken dat die schommelbewegingen nog wat sterker worden. Juist. Dus uh, we hebben uh, er komen steeds meer mensen bij. Die mensen die er al zijn, die willen steeds lekkerder eten. Dan hebben we natuurrampen, uh, biobrandstoffen. Biobrandstof is ook wel een factor. Dat, uh, dus, dus dat is de conversie. Dus er is meer vraag naar voedsel uh, in, uh, in midden- en hoge inkomenslanden en er is ook vraag naar grond. Zowel voor biobrandstoffen, maar ook wat we dan noemen landgrabbing. Er zijn een aantal landen uit het Midden-Oosten, ook China, die voor grote hoeveelheden grond in met name Afrika opkopen of onder controle brengen. om daarmee op lange termijn ook hun eigen voedselvoorziening te kunnen garanderen. Ja, meneer Binnenman, uh, u heeft het uh, al een uh, jaar geleden, decennia geleden, uitgekend dat we op zich op aarde genoeg uh, land hebben, grond en ook, want u bent bodemdeskundige, ook de juiste soort grond om de hele wereldbevolking te, van voldoende voedsel te voorzien. Ja, dat klopt. In uh, begin negentig jaren heb ik dat voor de WRR gedaan... Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En wat je ziet is dat uh, het productiepotentieel, uh, zoals we dat noemen... Uh, uh, groot genoeg is om iedereen van een fatsoenlijk dieet te vo uh, uh, voorzien. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook zo 1, 2, 3 gebeurt... Ja. Uh, landbouwontwikkeling is, uh, uh, is niet een fabriek waar je met een knopje het aan en uitzet en het gaat, uh, het gaat werken. Het is een proces van, uh, van decennia en dat betekent dat uh, je ja, je voedselproductie maar langzaam kunt verhogen. Ja. Waar zit nou precies uh, het meningsverschil tussen u beide heren? Um, nou, ik weet niet of wij een meningsverschil hebben. Kijk, die fluctuaties van die prijzen daar ben ik het helemaal mee eens. Die verschillende componenten die Ruud, uh, Ruben noemt Um, dus er zijn er meerdere. Bijvoorbeeld de toenemende olieprijzen maakt ook dat daarmee bijvoorbeeld kunstmest duurder wordt. Uh, je inputkant, hè, dus de kostenkant van je landbouw wordt duur. En dat speelt allemaal mee. Um, en als je ook nog eens een keer een hap uit je voedsel neemt voor je biobrandstoffen, dan maakt dat uh, de fluctuatie er niet minder op. Dus het is wel een complex van factoren. Maar waar het op neerkomt, is dat de, we met de productie, de vraag naar voedsel. Niet meer kunnen bijhouden. En dan moet je er ook niet inderdaad nog eens keer biobrandstoffen vanaf halen. Um, dat konden we in het verleden wel. Uh, zeg de 60, 70 jaren hadden we mensen van de OECD die rijk, rijker werden. Dat was zeg een miljard mensen. Uh, op dit moment hebben we uh, 2, 3 miljard mensen die, uh, die rijker worden. Dus die vraag naar voedsel die, uh, die gaat nog sterker stijgen. Um, in die voorgaande decennia hadden we goede gronden. We hadden voldoende water om extra te gaan irrigeren. We konden nieuwe variëteiten maken. Machines werden ingezet. Ja, dit dit noemde en... u het laaghangend fruit, hè? wat dit... je vrij makkelijk van de boom haalt. Ja, dit was als, als het ware het laaghangend fruit. Uh, heel veel natuurlijk hulpbronnen die beschikbaar waren. En wat je nu ziet, dat we uh, ja, eruit liggen in, in, in de zin dat we niet nog meer water hebben om te kunnen irrigeren. Goede gronden, die raken we vaak kwijt. Mensen zijn gaan wonen daar waar de gronden goed waren en waar er veel water was. Daar ontstaan steden die breiden uit en die breiden uit over goede gronden. Dat betekent dat we steeds meer minder geschikte gebieden en gronden in gebruik moeten nemen. En om daar die productie dan snelheid, om dat in stand te houden, dat vraagt om meer intelligentie, meer investeringen. En dat is nou precies wat we de afgelopen decennia niet hebben gedaan. Ja. Meneer Ruben, ik kwam van u een, een, als ik het goed heb, de uitspraak tegen dat de prijs van voedsel in zeer hoge mate bepaald wordt door de transportkosten. Ja. Nou, dat is, uh, dat, dat doet zich. Ik, ik refereer vooral maar even aan Afrika, uh, het Afrikaanse continent. Even misverstand. Veel mensen denken dat daar, dat ook daar de productie niet zo hard groeit, maar ik bedoel daar is de laatste uh, vijf, zes, vijf, zes jaar uh, behoorlijke productiviteitsontwikkeling toch wel doorgemaakt. Maar het, het, de concurrentie in prijzen blijft erg ingewikkeld... zodanig dat mensen die bijvoorbeeld in de havensteden of langs de kust wonen... en dat is bijna 80% ondertussen van de Afrikaanse bevolking... goedkoper voedsel kunnen kopen wat geïmporteerd wordt dan dat ze kopen uit voedsel wat uit het achterland wordt aangevoerd. Dus u ziet in de supermarkten van Ghana uh, en Kenia... ziet u allerlei mooie westerse producten liggen die relatief goedkoop zijn... omdat het goedkoper is om het van Amsterdam of Rotterdam daarheen te transporteren... dan een aantal honderden kilometers uit het achterland. En daar, is, daar, daar komt wel, en daar ligt ook een beetje de sleutel van de oplossing. Want er wordt dus ook veel voedsel geïmporteerd en veel voedsel aan met name Afrika ontrokken de laatste jaren. En dat is toch wel een nieuw fenomeen, denk ik. En de vraag is, moet je dan daar meer voedsel gaan produceren? Voor, voor zover dat kan is dat natuurlijk altijd verstandig en goed. Maar er zouden toch ook wel wat mogelijkheden moeten worden gezocht en gegapen... dat uh, uh, de, de voedselhandel tussen landen en binnenlanden, uh, dat, die, dat die versterkt. Wordt. Daar gebeurt ook wel het een en ander aan, want er zijn opkomende regionale gemeenschappen, ECOWAS in, in West-Afrika, de Oost-Afrikaanse gemeenschap, ook in, in Latijns-Amerika, het Andespact. waar dus in eerste instantie wordt geprobeerd om voedsel op regionaal niveau enigszins te balanceren voordat het uh, gelijk wordt geëxporteerd. En dan krijg je ook extra prikkels op de markt en daar gaat het uiteindelijk om. Boeren moeten worden aangezet om nieuwe technologieën te adopteren en die prikkels uh, die kunnen niet alleen komen van technische kennis, maar die die moeten gewoon uit de markt worden gegenereerd. Ja, meneer uh, uh, uh, Bindraban, um, als ik nou gewoon uh, een, een hartloze econoom was... wat ik natuurlijk niet ben, ik ben geen econoom... Uh, dan zou ik zeggen, ja, zo werkt de markt. Weet je, het, uh... ja, ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. En uh, de econoom zegt inderdaad als die prijs omhoog gaat dan wordt er weer geproduceerd. Dus niks aan de hand. Maar er is wel even een verschil tussen een schoen en voedsel. Kijk, als, die, als de prijs van een schoen omhoog gaat, nou, dan loop ik maar even op blote voeten. Maar als ik niet kan eten ga ik dood. Dus die economische concepten die moeten we even op een andere manier bekijken als het gaat om voedsel. Um, en je ziet dus ook de discussie opkomen, en ik hoorde dat een beetje bij, uh, bij Ruurt Ruben, dat is wel een nieuw fenomeen. Uh, een discussie opkomen van dat landen en gebieden zelfvoorzienend moeten zijn in voedsel. Uh, want een economische benadering tot, uh, tot nog toe is altijd geweest van ja. Je hoeft je voedsel niet zelf te produceren. Maak maar stoelen of, uh, of, of iets anders. Verkoop het en je koopt je voedsel. Ja. Dus dan ben je zelf reliant hè? Uh, Je kunt het opkopen. Maar je ziet nu steeds meer toch de discussie terugkomen van... nee, nee, we moeten ook regionaal of nationaal zelfvoorzienend zijn. En wat opvalt is dat de landen die het hardst hebben geroepen in het verleden... van je moet zelf reliant zijn, dus je hoeft niet je eigen voedsel te hebben... dat zijn de gebieden die zelfvoorzienend zijn. Europa, Amerika, die produceren, die zijn volledig zelfvoorzienend. Dus um, dat idee dat regio's hun uh, eigen voedsel moeten produceren, ben ik helemaal voorstander van. Dat die opbrengst in Afrika. Uh, uh, sorry, dat die productie in Afrika omhoog gaat, dat is een leuk verhaal. Maar um, als ik uh, heel laag zit met mijn productie, als ik duizend kilogram produceer, dan kan ik procentueel heel veel stijgen, maar dan is het absoluut nog niet zoveel. Dat is één. En twee, uh, met name op het Afrikaanse continent wordt er meer voedsel geproduceerd niet omdat er per hectare meer van af wordt gehaald... maar dat er meer hectare in gebruik wordt genomen. Dus um, dat is maar de vraag of je dat wil... want dat betekent dat er minder ruimte blijft voor de natuur. Er is dus nog wel één kanttekening over die regionale verschillen. En dat is dat um, uh, Azië zichzelf niet zal kunnen voeden. Ze hebben onvoldoende land en water. Dus op enig moment zal er wel degelijk toch... een herverdeling van uh, voedsel over de wereld moeten plaatsvinden. Heer Ruurt Ruben van uh, de Universiteit Nijmegen... en meneer Prem Bindraban uit Wageningen. Hartelijk dank. Als ik de dorst drink van het wachten...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 Zeggen dat je komt, durf jij, durf jij. Als ik door distans naar je toe kruip, op een brandend pad van grieven. We'll okay. This is wrong. of jij haar gelijknamige eerste Nederlandstalige album... met teksten van de dichter Ilja Leonard Pfeiffer. De Vietnamezen hebben vijf jaar geduld moeten hebben... maar eindelijk is het weer tijd voor het congres van de regerende communistische partij. Want die hebben ze daar nog. De afgevaardigden gaan met z'n allen het politiek en economische beleid... voor de komende vijf jaar uiteenzetten. Jan-Kees van Dongen is een kenner van het land. Misschien raar, want hij werkt voor het Afrika-studiecentrum. Jan-Kees van Dongen... Jazeker. Wij... Goedenavond. Laten wij eerst maar eens eventjes, uh, helder krijgen wat een Vietnam-kenner doet bij het Afrika-studiecentrum, want dat is een ander continent. Ik werk voor het Tracking Development Project. En het Tracking Development Project betaalt de Buitenlandse Zaken. Het probeert uit te vinden waarom uh, Zuidoost-Azië zo snel ontwikkeld is en Sub-Sahara-Afrika, Afrika, Zuid-Sahara, achterblijft. Ja. En ik werk op Vietnam in vergelijking met Tanzania. Tanzania. En, uh, want Tanzania heeft ook een min of meer communistische verleden. Ook een socialistisch verleden. Socialistisch verleden. Uh, daar zijn ze er echt al vanaf. Die doen geen vijf jaar, ge geen congressen meer met de communistische partij of socialistische partij. Uh, nee, daar is het, uh, het socialisme verdwenen. Ja. En uh, Vietnam, want Vietnam doet het economisch heel aardig. Vietnam is in economisch een groot succesverhaal. Ja. Het, is een, uh, het is ook een, een, een succesverhaal wat voortduurt tot nu toe. Met alle mogelijke reserves. Want als je dus kijkt wat er gezegd wordt rond dit congres... dan is het niks anders dan angst en beven voor wat er allemaal kan gaan gebeuren. Maar dat uit. is al twintig jaar zo. Geef, geef eens een voorbeeld. van. Uh... Um, de handelsbalans is een, en de betalingsbalans is een achilleshiel in het, uh, het uh, Vietnamese-project... Want men... Men, want men importeert meer dan men exporteert. Ach. En men vult aan het tekort aan deviezen met uh, buitenlandse investeringen. Ah, en die kunnen op een dag weer vertrekken. Die, dat is een onzekere zaak. Ja. Eh, ik begrijp dat u uh, meent dat die communistische symbolen... Uh, niet alleen de, die, dat congres, maar de hele mik, dat is eigenlijk een soort code. Het is in de eerste plaats een code voor het nationalisme. Uh, Vietnamese zijn geweldig nationalistisch. hebben een heel grote wantrouwen tegen de rest van de wereld. En de, deze communistische retoriek is een verdediging van zichzelf... tegen de rest van de wereld. Wij zijn anders, we hebben een eigen identiteit. Ja. Uh, ten tweede is het een manier om te proberen... sommige gespreksonderwerpen onder de tafel te houden. Eigenlijk klinkt dit enorm als een religie. Uh, dat is het ook. Maar dan is het in de eerste plaats een nationalistische religie en een religie die met grote scepsies wordt beleden. Ah ja, nou dat is ook <laughs> ja, geldt ook vaak voor religie. Ja, met grote uh, kun je Geef daar een voorbeeld van. Uh, een voorbeeld daarvan geven is natuurlijk dat het uh, Congres uh, zich uitspreekt tegen de corruptie en zichzelf de hoeder van het moraal beschouwt. Maar het is ook de bron van corruptie. Ja. Um, je kan dus in Vietnam uh, naar iemand toegestuurd worden van... Uh, deze man is heel kritisch en dan krijg je een zeer groot kritisch verhaal. En aan het zal hij zeggen, ik ben lid van de partij. Ja. Dus die scheidingen tussen oppositie en partij... die liggen daar heel ingewikkeld. Ja, ja. Is er ook makkelijk uh, een vinger achter te krijgen? Um, wij weten heel weinig van Vietnamese politiek. De Vietnamese medewerkers in ons project die werden gevraagd als wij nu be, beleidsmakers zouden willen interviewen. Welke zijn de belangrijke beleidsmakers? Daar is geen antwoord op. Als ja, je ja. dus echt in de politiek zit en dicht bij het vuur... dan zou je het kunnen weten, maar wij weten dat niet. Ja, het is een soort schil eigenlijk... waarmee men zich uh, onttrekt aan al te veel uh, buitenlandse inmenging. Dat is altijd in de eerste plaats uh, op gedachte. Nou, het is wel zo dat... Men luistert erg graag naar buitenlanders. En eh, nu, ook rond dit congres, zijn er van buitenland alle mogelijke vermaningen. dat men moet liberaliseren. en men zal eindelijk dan toch die staatse eh, inmenging in de economie af moeten breken en dergelijke. En dan wordt er gezegd: van, dat is een heel goed idee. en ondertussen gaan Vietnamezen normaal hun eigen gang. Ja. Dit is ook, zoals ik zeg, dit is al twintig, dertig jaar zo het aan het gang. Aan de telefoon is ook Jaap Koelewijn, econoom. Welkom, meneer Koelewijn. Goedenavond. Um, u, uh, u vergelijkt ook uh, Vietnam met andere landen... met een sterke communistische retoriek... of in ieder geval een communistisch gezicht naar buiten. Mm -hmm. Cuba bijvoorbeeld. Ja. En, um, want da daar gaat het toch duidelijk minder dan in Vietnam. Ja, je ziet dat Cuba uh, nou, zijn economie zeer marginaal wil moderniseren. Het oude regime... ...zit er nog zeer stevig in het zadel met uh, alle plan-economieën van dien. Bovendien heeft Cuba, en dat is een extra handicap... ...natuurlijk nog steeds last van de uh, importbeperking of de boycott uh, vanuit Amerika... ...waardoor ze eigenlijk geen zaken kunnen doen met, hun bela met een belangrijke natuurlijke handelspartner. Ja. En het is buitengewoon moeilijk voor buitenlandse bedrijven om in Cuba te investeren... ...omdat er geen uh, systeem is dat die bedrijven uh, ja, op een betrouwbare manier kan laten werken. Dus dat maakt buitenlandse bedrijven zeer huiverig... Om daar geld in te steken. Ja, dus, dus die mengvorm, communisme en kapitalisme, vergt ook wel een omgeving die dat mogelijk maakt. En bij Vietnam is dat beter mogelijk omdat ze die oorlog gewoon met Amerika hebben verloren in plaats van, vaak gewonnen, in plaats van de Kubanen die hem nooit echt hebben gevo gevoerd. Nou, het is wat langer vergelijking wellicht, maar uh, inderdaad, in, in Vietnam is er een communistisch of een nationalistisch regime blijven zitten. Nou zijn de landen in Zuid Zuidoost-Azië vaak zeer nationalistisch georganiseerd. Dat geldt niet alleen voor uh, landen zoals Vietnam... maar ook uh, wat meer liberale landen... zoals uh, Thailand en Korea. Zuid-Korea uiteraard. Daar zie je dat de overheid nog steeds... heel veel macht in handen heeft. Eigenlijk weinig democratisch is. Waar toch de vrije markt werk laat doen voor een deel. En bijvoorbeeld ook buitenlandse investeringen toelaat. Ja, ja. Waardoor je in Vietnam uh, op dit moment... Uh, kunt profiteren van lage loonkosten. En je ziet nu al dat er... Uh, Westerse bedrijven, zoals Nike en andere bedrijven, die hun productie voor een deel al verplaatsen vanuit China, waar je oplopende loonkosten hebt, naar een land als Vietnam. Ja. Maar meneer Van Dongen, um, dus buitenlandse investeerders kiezen er toch voor in Vietnam te gaan zitten, zegt meneer Kuluij net, ondanks die corruptie die het uh, die investeren ook heel moeilijk maakt. Um, Daar kan ik niet direct een antwoord op geven. Het eerste wat ik wel wil zeggen is dat de, de helft van het bedrijfsleven in Vietnam nog steeds in staatshanden is. Ja. En dat die buitenlandse investeerders vaak op alle mogelijke manieren verbonden zijn met die staatsbedrijven. En dat die buitenlandse investeringen voor het grootste gedeelte ook uit de regio komen. Uit Taiwan, uit Korea, uit recentelijk China vooral ook. Dus het is een heel specifiek patroon van buitenlandse investeringen... wat je in Vietnam hebt. Ja. Het, uh, um, uh, u gaat er ook uh, wel eens heen, denk ik? Nou, ik, ik, uh, ik ga er dit jaar weer heen, ja. Ja, en uh, meneer Koelewijn ook? Nee, helaas niet. Nee. Uh, uh, ik ben nog niet zover dat ik daar uh, uit de studieoverweging naartoe kan. Ik, ik, ik bestudeer dit soort dingen meer op een, op een afstand... en ik kijk naar de academische mm -hmm. literatuur. En die geeft heel duidelijk aan dat met name in, in bijvoorbeeld landen... als uh, Afrika, waar we het ook over hadden... Dat daar de structuren nog zo vastzitten en nog steeds corrupt zijn, wat overigens overal voor zuidoost azië geldt, dat je daar eigenlijk geen vrije marktwerking kunt hebben. Je hebt bijvoorbeeld nauwelijks een financieel systeem, Nou, dat geldt ook voor landen als China. Maar toch is het mogelijk dat je als buitenlandse investeerder daar investeert en je winst weer terug kunt sluizen naar het westen, wat in andere landen, zoals in Cuba en, en andere landen waar het afhoudt in Jemen bijvoorbeeld, eigenlijk niet mogelijk is. Ja. Maar uh, meneer Van Dongen, dan de, tot slot de, de oppositie. die zal dan eigenlijk binnenin het, binnen het systeem zitten. Er is natuurlijk ook een oppositie die als buiten het systeem zit, of die als, uh, aan het systeem rammelt. En dat zijn de onderwerpen waarover niet gepraat mag worden en waarin dat congres niet over gepraat kan worden. Dat is de spanning tussen Noord en Zuid. Dat is de migratie vanuit het noorden, wat of dus relatief stagneert, naar het zuiden en vooral naar het centrum. Dat is de migratie van de mensen van de kust in de berglanden, waar de tribale volken woonden. Daar zijn geweldige spanningen omheen. Uh, en die spanning die komt ook vaak samen met religieuze oppositie. Bijvoorbeeld, er is een, op het ogenblik een grote kwestie in het centrum... rond die migratie, rond het uh, ontginnen van een bauxietmijn en een katholieke uh, priester die als de oppositie leidt. Ja. Dus die is er wel, maar het meeste... Het, het spel in Vietnam wordt voornamelijk gespeeld binnen de partij... Op, met zeer subtiele uh, praktijken. Ja. Het, als, als, als laatste, als u allebei één zin, in één zin uh, zou mogen samenvatten... wat wij in de gaten moeten houden over Vietnam de komende tijd? Meneer Koelewijn? Ik, ik denk toch dat we moeten kijken naar de bereidheid van de autoriteiten... Om, om te liberaliseren en een wat meer democratisch systeem toe te laten. Want daarmee zou Vietnam kunnen aansluiten bij andere landen in de regio... waar je toch ook heel langzaamaan ziet dat er uh, uh, wat meer economie, uh, democratische tendensen komen... En heel belangrijk is dat je een goed rechtssysteem hebt waardoor je... Dat was een hele lange zin. Ja, nou, dat het en... particulier eigendom beschermd wordt. Want dat is de voorwaarde om verder te kunnen ontwikkelen. Oké, okay. meneer Van Dongen, ik moet die zin helaas te goed houden. Want het is... Het is vijf voor twaalf. En ik geef het woord aan... John Janse van Galen. Turing, jaarlijkse nationale gerichtenwedstrijd.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 Een pen, en papier. Ja, het begint heel dromerig en dan zijn we opeens bij de tandarts. Ja, dat, dat is in dat beeld, hoewel dromerig ja, in een krijzende ruimte kijken... en een uitzicht vanuit een graf en een vader die zich nee. niet meer kan bewegen. Natuurlijk ook al niet op veel goeds duidt... maar toch komt het vrij schokkend over het beeld dat je ineens bij de tandarts zit... en degene die je... Aan wie je overgeleverd bent is je ex. Dat roept, uh, ja, dat roept toch uh, allerlei uh, beelden van gruwelen op, die jij verder helemaal laat liggen. Of zij, uh, door. Uh, ik denk uh, namelijk wel dat het een man is, doordat uh, ja. die uitdrukking, mijn ex, deze dichter, dat um, maar die dat, eh, dan helemaal dat, door, door dat prachtige slot dan ineens te zeggen... Ik, eh, een slot van verlangen en van verre reizen. Ik zou zo graag licht willen reizen met helemaal niets. En behalve dan de pen en papier als dichter. Eh, maar eh, dan is het wel net even of je uit een, een, een, een, een wereld van noodlot bent ontsnapt. En, en de vorm, plotseling heel korte zinnen tussen... De Lange, bij machten terug te keren. Weg te zuigen, daar lag ik. Ja, ja, ja, ja, dat, ja goed, het, dat is een beetje... Ja, het ziet eruit als een echt gedicht, hè? Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, dank Gerrit Komrij. Luisteraars, dit was Met het oog morgen. Dadelijk Casaluna, morgen zit hier Thijs van der Brink... en die spreekt onder meer met Rutger Hauer. Goedenavond. Goedenavond, vrienden.